11 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier mannen uit Amsterdam zijn opgepakt voor de explosies bij Poolse supermarkten. In december en januari ging het vijf keer helemaal mis bij supermarkten in Brabant en Noord-Holland. De laatste ontploffing was begin dit jaar in Tilburg. Dat was flink schrikken voor de buurtbewoners. Nou, het was niet normaal. Als ik het zo zie, dan denk ik me nou, nee, hoe is het mogelijk? Ik schrok. Het was kwart over twee, half drie. Nou, nou zo'n kanaal heb ik nooit gehoord. Maar toen zei ik tegen mevrouw... ga even kijken. In mijn gedachten heb ik gezegd... misschien is het de Poolse winkel. En werkelijk was het. De opgebakte mannen zijn tussen de 20 en 26 jaar oud. Een van de verdachten werd gearresteerd in Frankrijk... en is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De grootste slachterij ter wereld ligt bijna helemaal plat door een cyberaanval... Vooral fabrieken in Noord-Amerika, Canada en Australië hebben er last van. In Australië kunnen 10.000 mensen niet aan het werk. De computeraanval was afgelopen weekend. Het is niet duidelijk of de hackers geld hebben geëist. Er zijn weer iets meer stageplekken voor mbo'ers. Door de coronacrisis was er, was er een groot tekort. Maar nu de maatregelen worden versoepeld, kunnen studenten weer makkelijker aan de bak. Bij bijvoorbeeld kappers en schoonheidsspecialisten. Het tekort is teruggelopen met ruim 10.000 plekken. En als je een instrument wil spelen, moet je vaak noten kunnen lezen. Dat kan best lastig zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking. De muzikanten van de Josti-band gebruiken daarom kleurenmuziek. En rond deze tijd lanceren ze een website, waardoor iedereen met die muziek aan de slag kan. Jort Lian, de orkestleider van de Josti Band. We hebben elke noot eigenlijk een kleur gegeven. Zo is de C bijvoorbeeld geel. En de D is uh, blauw. En we hebben ook stickers, instrumentstickers... die je dus op de toetsen kunt plakken. En door middel van uh, kleurvergelijking kun je dus spelen. De website is niet alleen voor mensen met een verstandelijke beperking... maar voor iedereen die moeite heeft met noten leren. En de leden van de Josti Band die zijn natuurlijk hartstikke trots. De Josti Band leden zijn enorm uh, blij en trots en enthousiast. Want zij zeggen natuurlijk al...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 Met nu in Zandvoortse zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog wel show. <laughs> ZFM, het geluid van Zandvoort. Je kunt never know what it's like. Je blijft alleen maar wanneer het is. En dit is een kool en lonen lijkt.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 Ja, is goed hoor. Oké, okay, ja, want uh, bij, de, bij het eerste ging het iets. Wat anders. Er worden altijd hele discussies voorafgaand aan de, de, de platen die we hier uh, draaien. En als die van mijn hand uh, komt, dan kan Ger nog wel eens bedenken. Kan ik kijken. Ja, want het. Uh, maar daar kom ik later Maar oh, goed, uh, dat uh, hangende. onderzoeken uh, gaan we daar natuurlijk <laughs> niks over zeggen. Maar goed, zijn er nog. Uh... Frank, heb jij nog wel rare dingen in een vliegtuig meegemaakt? Buiten het feit dat het uh, wel eens. turbulentie uh, en. Uh, toesaan, maar gewoon in een vliegtuig? In een vliegtuig, nou ja, ik zat in het vliegtuig. Ik heb een keer een landing in Chicago meegemaakt. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, dit is einde verhaal. Maar er waren zoveel. Er was zo'n gigantische crosswind. dat dat ding gewoon scheef op de baan werd ja, ja, ja. En Dus heen en weer blijft slingeren. En die piloten moesten schijnen, Stel ik me dan zo voor de boel tegensturen steeds. <laughs> dus dat was echt een kantje boordlanding. En voor de rest uh, heb ik nog een afgrijzelijke landing meegemaakt... in een vliegende sneeuwstorm in Moskou. Mm. Dat ook geen succes. Maar uh, ik vind vliegen eigenlijk sowieso geen succes. Nee? Nee. nee. nee. Ik maar, heb uh, wel eens een collega gehad... Maar voor de rest die... geen, geen gekke dingen. Nee, deze. maar ik nee, nee. heb wel eens een collega gehad... die zei op een gegeven moment... Als, uh, ik ga ook niet vliegen, want als ik uh, vlieg, uh, dan had ik wel vleugels van onze lieve heer meegekregen. Ja, die zei het nog erg. Uh, maar in India, ja. in, uh, bij Air India, ken je dat? Air India? Ja. India we, uh, ja. Daar is een vlucht afgebroken omdat er een vleermuis in de cabine vloog. Een <lacht> vleermuis. Ja. En, uh, een Boeing 777, die was opgestegen van het internationale luchthaven van New Delhi. En uh, ja. Ja, dat, dat, ja, dat gebeurt natuurlijk. Vleermeisjes ja, maar vliegen naar binnen. In, in, in dat soort landen, jongen, die kisten in Pakistan er, en zo die, ki die ja. kisten zitten vol met ongedierte. En Ongeveer een uur na het vertrek vertonen de vleermuis zich in de cabine. Tot ontzetting van de passagiers en de bemanning. Een van de inzittenden filmde hoe het dier boven de hoofden van de passagiers vloog en zette de beelden op, uh, op Instagram. Good, good morning ladies and gentlemen. <laughs> This is your captain, Pakas Patel. Uh, I have an announcement to make. Uh, perhaps you've seen a uh, bat flying around the aircraft cabin. <laughs> And that is not, uh, not my responsibility to, to, to take any risks. So uh, Captain Package uh, Patel, I'm going to land the aircraft uh, in between. now. Uh, thank you for your attention. Don't panic, please. <laughs> als als man dat zegt, dan, uh, dan is het net uh, als er vragen helemaal niks aan de hand is. Charlie, uh, <laughs> well. Charlie, ja. ja. Zijn er nog dingen die jij hebt meegemaakt, Jaap? Uh, nou, ja, meegemaakt niet, maar... Um, wat, wat doen jullie als jullie op een gegeven moment last van, uh, van je, van je ingevanden... of dat je last hebt van een versnelde stoelgang? Laat het Schijten. Heen. Ja, <lacht> snap ik. <Stappelijk. lacht> <lacht> ja, en hoe lang blijf je dan op die wc hangen dan? Ja, dat ligt er een beetje aan hoe het zich uh, ontwikkelt natuurlijk. Ja. ja, en wat voor een shit of het is. Ja, uh, ja. als het sprinkelshit is... dan kan ja. je maar beter zorgen dat je, ja. dat je zit. <lacht> <Ja>. Trouwens, <lacht> het is wel... Uh, <lacht> <lacht> ja. Ja. Nou, nou. Ja, nou ja, waar, waar, waar, uh, want uh, er schijnen ook heel veel adviezen voor te zijn... om dat een beetje tegen te kunnen, kunnen gaan. Ja. Hè? Om, uh, maar wat is dit voor vies praatje? Ja, dat is ook een vies praatje. Want nee, het is, wordt in, dus... in Pari wordt er toch gezegd... om dan toch niet het uh, advies op te volgen... om apenhersenen te eten tegen buikkrampen en diarree. Dus dat uh, moet je dan achterwege laten. Dus heb je dat? Ja. Dus geen... Apenhersenen eten. Nee, nee dat nee, vind dus, ik sowieso geen, ja, succes. Is, nee. Is, ik geen succes. Nee, dat <laughs> vind ik ook geen succes. <laughs> ik denk, ik denk als je, Volgens mij, als je dat gaat eten, wat ga je dan doen, Frank? En dan ga je juist ja. aan de race, denk ik. Ja? ja. Of, of verander je dan in uh, aap? Dat zou natuurlijk ja, ook. Nee, ja, ik denk ja. het niet. <laughs> We hebben er natuurlijk ook een keer een, een, een leuk liedje over gemaakt. Wat dan? Nou, ik zat je laten zien. Ik heb hem openstaan. Hè? de <laughs> monkeys. Gaan we dat nu krijgen, nee. Ger, of niet? dat is altijd handig. Nee, ja. let op. Let, let op, op, jongens. Let op. Ik let, let op. Dames en heren, het is de spanning hier. <laughs> Spanningstijger. Komt ie <middelijntilfeer> aan. Ja? Ja? Ja? Ik... Oh! Kees, dat is toch niet normaal, man? Getver, Jezus wat een muur. Kun je dit nou niet ergens anders doen, Kees? Moet het allemaal hier gebeuren, <lacht> Daar We zijn bijna niet blij mee, natuurlijk. Ben je aan de race, Kees? Ben jij aan de race, Kees? Alweer aan de race, Kees? Is toch... ja, honger, en dan is er uh, nog ja. een, een sequel uh, daaruit voortgekomen. Namelijk Praat Geen Poep. Dat is daaruit ja, ja, voortgekomen. Ja, ja, nee, Praat Geen Poep was eerder. Hè? Ja. Oh, is dat uh, toch wel ja, eerder geweest? Oh. Praat ja. Geen Poep. Boop. Heb je die ook... Al? Oh, <lacht> <lacht> Dit is nog steeds uh, die, die race, case. Dit is Praat Geen Poep. Vraag je? <lacht> oh, komt straks pas. Je blijft grappig. Is dat zo? <lacht> ja, vind, dat vind ik leuk. Vraag je? Bent u wel eens in Amerika geweest... Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. Oh, in? Wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar het Hollands... als je maar weet waar het over gaat. <laughs> Praat geen poep. Ga uit mijn gezicht. <laughs> nee, maar gewoon mensen hebben ja. allemaal clips gemaakt. Ja? ja? Ja, dat vind ik heel grappig. Oké. Okay. <laughs> nou, ik, ik heb... Nou, dit, is, dit, dit was in... in Wanneer was dit? Dat ja, is al een tijdje geleden, ja. nou, ik denk ergens in de jaren negentig toch? Top? Ja. ja. Uh, een andere mega-hit uit de jaren negentig van de heer Paardenkoper. Zullen we die dan maar gewoon echt even draaien? Nee, alsjeblieft, niet? zeg. Niet? Teringmuziek. Teringmuziek? <laughs> ah, kom op, zeg. Het is voor ik weet geen. Oh, okay, Moet ik nou, niet. Dan, dan doen we het niet. Maar uh, wat, we, wat we wel even lieten horen, uh, is uh, uh, voor het nieuws van uh, 11 uur: ja? die Padel aan zee. Ken jij, die ken jij niet? Hè, nee, ik Rick? ken het echt niet. Zal ik het dan nu eventjes uh, nou, even, voor ja. één keer... Uh, voor, uh, en dan de houden de wij uh, van onze uit. muilen dicht en dan uh, hoor je hem gewoon voorbij. Komen jullie die parel aan de zee? I'm gonna Ja. Ja. ja. Kost van tube eigenlijk? 65 euro? Dit is geen geld. Smeer mij ook maar in dan. <laughs> moet jij nog een haring, Dirk? Ja, darf ik nog een pomfrit hebben, ja? Ja, niet door de Dat is nog nog een Deutsch hier. Dan pomfrit met! Bezwaaien frikandellen, s'nens! <laughs> Gaat het ook niet op? <laughs> Gaat maar door. Met, het, jij jij samen met Sjoenie Krijnkamp was dat ja, het laatste ja, stukje. Ja, ja, het. ja, ja. ja leuk. Hè. Ja, het is, het is leuk. Het is leuk dat dat soort, evene, dat er, dat soort initiatieven worden uh, um, gedaan. Mm -hmm. Vind ik dan wel ja. persoonlijk. Ja, ja. Nou ja, uh, jongens, het is een beetje tien voor half twaalf. Het is een beetje tien voor twaalf. heugelijk vanaf. nieuws voor de bewoners in Noord uh, eindelijk... is dat ze met het herstel van de Kamerling Onderstraat zijn begonnen. Ja, Helemaal. was dat nodig? Nou, Ach, dat allemaal. dacht ik wel. Een grote, al grote greppels over overdwars. Ja? En ik rij er speciaal voor om. Ik ga niet meer het laatste stuk langs die flats in Aanbouw. Je assel klapperde er Ja, ik, ja als Het is het klap, allemaal... Wat is daarmee gebeurd? Nee, ja, Daar hebben weg. ze kabels doorheen gegraven. Of weet ik veel wat. In ieder geval, de weg is open geweest. En ja. niet goed herbestraat. Nee. Dus dat is één grote tering. Sorry. Maar goed, het is te hopen dat er uh, uh, uh, snelheidsbeperkende maatregelen komen. Hoewel ik geen vluchthoven. Uh, geen, geen, geen, uh, hoe heet het? Uh, drempelboy ben. Maar je ziet hoe hard die idioten door de Kameling onder straat rijden... dat het echt lustig hondig in brood van. Nee. En daar ook de Halterstraat. De Halterstraat ook. Mag je wilt niet weten wat we stel daar ja. zijn er. Nou, dan, ja. Ze ja. Zijn er. dan mogen ze er wat graag ja. opsluiten. Ze afsluiten, zet sluiten, ik. 30 kilometer neer, maar er is geen handhaving. En uh, zet dan gewoon een paar flinke camera's neer. Weet je. Ja, dan ben je vanaf. Ja. dan weet je dat. Ja. Maar de, de Halterstraat is echt het verbaast me hoogelijk ja. hoe, hoe uh, onnadenkend mensen... Ja, maar er zijn zoveel idioten in dit land, Gerrit. Het is ja. ontrustend, echt. Ja. En, en kijk hoe kort het lontje is naar het hele covid-gelul ja. van mensen. Want bij het minste, geringste slaan mensen op tilt. Ja, dat merk dat je echt. Ja. En dat is natuurlijk wel een kleine dissonantie in ons prachtige Zandvoort met eh, mooi zomerweer. Nou ja, het is, weet je wel, ik vind het helemaal gezellig als de Absoluut. terrassen vol zitten. Ja. En, en, daar uh, hebben we uh, toch wel ja. weer het nodige over gehad uh, de laatste dagen. Want Absoluut. het was uh, prima weer uh, om mee Heel goed. Laten we hopen dat het inderdaad, zoals de verwachting momenteel luidt... Uh, op donderdag niet is afgelopen, maar nog even kan doorgaan met het mooie weer. Het blijft <hums> overigens dat er een, hier en daar een bui wordt verwacht. Is prima. Maar ja, het zou maar wel warm blijven, heb ik begrepen. Dat is goed voor tegen, stuiven, mm, niet, tegen niet helemaal. Ja, goed. Ja. Niet, niet helemaal, hoor. Niet nee. helemaal. Nee, ik heb uh, de weeroloog uh, even gehoord vanmorgen. Die zegt, het gaat toch een beetje naar beneden, de temperatuur. Nee, hey, dat is Ja, maar jammer. iets. Een paar graden. Ja, twintig. Ja, dat is dan weer jammer. Ja, maar maar is, uh, We dat is twaalf graden, dus middags ja. en acht graden, s ochtends. Nou, heb je ook twintig graden. Ja. Ja, maar had ik vorige week daarvan cont gedaan dat ik een fijne barbecue heb gevonden in Amhuide. Ja, ja dat wel? zei ja, je. Ja, ja, ja. ja, dat, ja dat was ik, dat uh, ik moet vanavond maar eens uh, gaan proberen. Ja, ik ga vanavond ook even een een, een een zampje. Ja, dus we moeten Zamp. even lijn slaan. Heerlijk Joey. zampje op de barbecue <laughs> om wat uh, glees ja. aan te rukken. Ik heb uh, de Black Bastard. De Black Bastard. Maar ja, maar die, die, die had, black. had de, uh, <laughs> die black, Ik hij is wel zeggen. black, maar ja, uh, die mag, je mag niet meer zeggen. Nee, nee. De sultana Bastard. Ja, dus. Uh... Mensen, ik ja. uh, probeer me veel mogelijk te Ja, nee, is goed. Ja, misschien uh, heb je nog een leuk muziekje voor de luisteraars. Uh, pff, nou ja. Ik wist heb je een... trouwens dat ja. bij de oudere partijen Zotvoort vraagtekens zijn gegaan, uh, uh, gezet. Uh, gezet rondom de voortgang van het proces uh, bij het Water, Watertorenplein? Ja dat, dat terug, hoor, Geer, oh. ja, dat is al een tijdje terug, hoor, Keer. Dat is al een tijdje terug. Dat is oud nieuws. Dat is oud nieuws. Oh, maar dat is ja, heel oud nieuws. Ja. Ja. Maar wat gebeurt er nou mee? Ja, dat is een hele goede vraag. Er wordt nu gesteggeld, om even te zeggen, over de prijs van de grond... waarop die woningen neer moeten worden gezet. Want de gemeente moet die grond aankopen zodat ze daar kunnen gaan bouwen. Want dat is het. Maar daar wordt dan over, ja, getwijfeld over de prijs die aangeboden wordt. En daarvan zegt de gemeente... ja, maar we willen dat even op een onafhankelijke manier... Uitgezocht hebben en niet dat wij van WC Eend zeggen dat het zo goed is en dat we daar uh, kunnen gaan bouwen tegen die prijs. Want dat is een beetje in het kort uh, de strekking van het verhaal. Punt. Aha. Ja, ja. Nou, bedankt. Nou, dat, dat, dat lijkt me duidelijk. Ja. ja. Ja. Er zijn wat architecten die vinden dat, uh, dat er daar een bepaalde prijs voor staat, waarbij. Uh, de wethouder uh, in kwestie zegt... ja, maar uh, hoor eens even... dat uh, hebben jullie misschien zo, uh, zo bedacht, uh, die prijs. Maar uh, ik wil dat wel even onafhankelijk uitgezocht hebben. En gelijk heeft hij. Want dan zitten een beetje ook met gemeenschapsgeld uh, daarin. Dus uh, je moet natuurlijk ook niet ja, ergens uh, te veel voor betalen. Maar het je, ligt natuurlijk ook je wel Als nog heel lang wachten Ja, en dan stort dan ook uh, die, die wanertoren in, in ja. elkaar. Maar ja, goed. Je moet tegenwoordig met een bouwhelm uh, langslopen. Want uh, de ja, vroeger vroeg liggen eruit. En het ja, is uh, niet beeldig dat over een paar jaar... Een deel van die gevel naar beneden komt zetten. Dat denk ik ook. Ja. Dus, uh, maar dat uh, <laughs> moet je gaan Maar het is, dat is toch bizar dat dit, dat dit niet een. een, een uh, weet je wel, dat het zo lang moet duren. Ja, dat is krankzinnig. Jaren. Ja. Ja. En dan denk ik van: wat is een museumstuk? Een monument. Een gemeentelijk monument. Het ja. Gemeen, is de gemeentemonument. gemeentemonument. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, geen, geen Rijksmonument. Nee, dat is, nee, toch dat is het dan weer niet. Want het, uh, daar is hij dan weer net uh, te jong of te oud, hoe noem je dat? Te, te jong voor. Ja, te jong voor. Nou, dat is uh, wel een ding hoor. Want ik op een gegeven moment, uh, ik woon in Hilversum. Dat uh, ding staat oh, er nog geen honderd jaar uh, ja, hoor, die in het een een huis. Ja. En ook op een gegeven moment staat er een man voor me. Nee, ik krijg een brief in de bus. Dat, de gemeen, dat mijn uh, woning een gemeentemonument werd. Ik zei ja, dat is ik bel. Uh, vertel u eens, wat, uh, wat zijn de voordelen. En wat zijn de nadelen? Zei nou ja, nee, eigenlijk niks, maar je mag niks meer doen aan het huis. Ik zei: pardon? Hij zei: ja, nee, je mag, uh, je mag, alles wat je moet doen moet je gaan aanvragen aan de gemeente. Oh, ik wou net zeggen, maar het is niet zo dat de gemeente ook je woning komt schilderen en zo. Nee, <laughs> dat was maar zo. Ja. Nee, nou, dat vind ik het een goed plan. Ja, maar uh, dat, is dat is het dus niet. En uh, je bent gewoon. Als je bepalende veranderingen zou willen aanbrengen, ja. dan mag dat niet. Dan mag nee. je niet. Nee. Nee. Okay. Maar geldt het ook voor de binnenkant van zo'n woning? Ja. Oh ja. Ja. Ah. Ja, maar geen spijker, ja, je mag Zandvoort geen spijker verkeerd slaan. En dat dat is, dus heb uh, ik in, in, in Zandvoort altijd raar gevonden. Want op een gegeven moment uh, breedt men zich ook om dat soort, net uh, uh, zoals Kees Vreeburg, het meest recente, of een van de meest recente gevallen, mm -hmm. beeldbepalende gevels, weet je wel. En daar mag je dan helemaal niets aan doen. Maar vervolgens was het voerman de rijpad naast de, de lip. Ja. Daar was ook zo'n pand. Nou, die mensen die dat pandje hebben herbouwd, hebben hemel en aarde moeten bewegen. Om, om dat voor elkaar te krijgen, want het moest exact voldoen een rond raampje of een, moest exact voldoen aan de, de toenmalige architectuur en om dat te mogen herbouwen. Nou, het stond nog niet en aan de overkant hebben ze gewoon. Uh ...idioot er eens neergezet... ...met moderne architectuur... Oh, denk uh, het zullen, zullen we het ook even hebben... ...over het Circus Zandvoort... Wat, ja, uh, ...dat is zo'n ja. zo vanstandig ja. gedeelte... In, uh, ...in het midden van het centrum... Echt. ...daar ja. heeft de welstandcommissie echt zitten slapen... ...denk ik eerlijk gezegd hoor. Nou ja, dat had misschien ook een andere achtergrond... ...waarover ik me nu niet uh, zal uitlaten... Nee. ...maar weet je wel, Pecunia non Oletza, Julius Caesar al... <laughs> ...maar dat had er denk ik... ...ongetwijfeld uh, mee te maken... ...maar dat pand, dat is daar totaal misplaatst, weet je. Dat had ja, je midden in de Vrevelpolder moeten neerzetten. Nou, als je dan een kilometer nee, Frank, vijf kwam nee, aanrijden... had je kunnen zien dat het vlag hadden moeten worden. Nee, vorsten. Frank, je had het gewoon op het badhuisplein niet moeten zetten, dat pand. Ja. Dan had het nog eh, enigszins effect gehad... omdat het dicht bij de zee eh, staat. Dan, dan heeft het eh, een functie. Maar niet ja, ergens midden in het dorp... Nee. Eh, in één keer zo'n zo betonkolos... Met een paar ja, van die vijf ja. van die vlaggen die er... Ja, ja. Nou ja en we dat, dat is een, een beetje verbazingwekkend uh, dat, dat, dat brengt me terug naar uh, waar we het eerder over hadden. Uh, het verschil tussen Scheveningen en Zandvoort. Nogmaals, waarbij opgemerkt dat Scheveningen ook uh, niet direct een paardel aan de zee is. Zoals we daar dan toch over hebben. Maar uh, nadat Dolph de kaalslag had veroorzaakt hier in het kader van de bouw van de Atlantikwal... Ja. Daarna is de ene planologische missie op de andere gestapeld, het mij betreft. Ja, maar de wet, uh, er moest hier snel gebouwd worden. En dat is uh, de reden waarom ja. we planologische missies ja. zijn geweest. Ja, dat dus is dan een beetje een korte uh, historie uh, ja. geweest. Maar ik kijk uh, Ger weer aan, want ik denk dat het zo warm weer tijd wordt voor een stuk uh, nou, muziek. Ik hoor al wat klanken reeds. mooie. <lacht> <lacht> mooi, hè? <lacht> Marvin zelf. Was Marvin gay? Ik <lacht> een <lacht> it was plain to see you were my destiny altijd heel leuk van die motown nee. soms Die zijn ook zo afgelopen. Maar Hij ah, is wel een hele goud. Bijzonder mooie plaat. Marvin Gaye is trouwens ja. vermoord door zijn vader. Ja, lekkere vader. Ja, dat kan ja. een keer gebeuren. <laughs> en die heeft, hij heeft een in België gewoond. Hè? Is dat zo? Fende. Marvin Gaye? Ja, ja hij was uh, volledig naar, uh, naar, uh, naar, naar de kloten. En da En, hij en, dan, en, en dan. aan de hero. Ah, ja, en, uh, toen kwam hero. Hij, <coughs> en toen kwam hij terug met uh, dat nummer Sexual Healing. En uh, toen werd zijn vader, geloof ik, een beetje jaloers. Ja, ik weet niet wat hoor. Uh, ik had ik, een ik, beetje kort. Nou, er uh, zijn in ieder geval een paar uh, dingen gebeurd die niet helemaal. Uh, nee. In de familie die, die van, zeg die maar, van, van, uh, desastreus zijn afgelopen voor, voor de kleine Marvin. Ja? <laughs> <laughs> was haar Rita gay? Ja, dat. <laughs> <laughs> Harie ja. ja. ja. Die deed echt iets, iets samen met die Blokker in het verleden. Ja, ja oh, mooi oh, hoor. Dat was oh, toch een, de, een de, de legendarische. Ik, ik kijk dan er wel eens naar bij jij buis. Ja. De legendarische chef van Oekel Show. <laughs> ja, fantastisch. <die>, <laughs> begon als de Fletache-show ooit. Ja, ja daar begon ik mee. Daar begon het mee. Ja, prachtig, maar dat is dat is nog. Uh, toen was ik echt uh, denk ik uh, vijf turven hoog. Hoor. Uh, toen uh, zaten mijn auto zussen die zaten daar wat meer naar te kijken. Dus, uh, Dolph Brouwers. Ja, dat ja. was uh, de chef van Oekel, uh, Disco. Ja, en door. we hebben hem natuurlijk een avond in de toenmalige gnome gehad. Hè? Ja, Dolle, ja, en ja. dolle ja. Brouwers. En op en we... weer... Frank en ik we zijn, daar, uh, zeg maar de basis, ja, zijn daar de basis ja, voor ja, gelegd. Ja, hebben jullie de basis gelegd voor de ja, ja, ja. kost van hij de bolle vrouwen, vrouwen stuur? Ja, vertel er iets over, want hij, misschien is dit wel een hilarisch verhaal. Hij man, had zo? een, een uh, staalblauwe uh, van een DAF. Hmm? Daar kwam hij mee aanzetten toen. En op een gegeven moment zou hij van 8 oh, tot een half, half hè, zou die uh, blijven. Van half ja. 66 heet hij. Hmm. En uh, hij zou het half elf blijven. En om half twee. uiteindelijk ging hij weg. En toen zei hij... Uh, Meneer Tatus, ik zeg dit niet als chef van Oekel, maar als Dolph dat ik dit nog mag meemaken. Hij <lacht> me ja, zei... had allemaal lege flessen klaargezet die die en kon uh, om laten flikken. En zo. Ja. En toen ter tijd was, uh, ik weet dat het landelijk was... in elk geval in Zandvoort in de Gnoom... Ja. het Wilhelmus was een soort tophit. Ja. Op een gegeven moment kwam de politie nachts, vlak voordat hij wegging... Ja. En uh, ja, vanoekel deden de deur open. Komt u maar binnen! Agent. <lacht> ze ja, ja, toen zei In Noord, Noord konden ze het horen. En we ja. krijgen klachten ja. van. Uh, ja. dat ze het Wilhelmus door het hele dorp konden. In Noord konden ze het horen? Ja, in Noord konden ze <lacht> het horen. Ja. Dus bij, die, bij die nachttaal. Ja, dat dat, dat het was het ook zo'n ja, Het was natuurlijk zo, het was zo druk. Ja. Niet normaal. En dat is ja. wel helemaal keihard uh. gewoon... Om, had hij daar nog wel een glaasvergunning voor aangevraagd? Ja, dat weet ik niet. Maar hij heeft uh, niet zoveel vergunningen, <laughs> Thaats, volgens mij. En de gedegeld, uh, geregeld kwam uh, de warewet uh, Thaats met een bezoek vereren. Ja. En ze uh, konden ja. natuurlijk van alles aanmerken op het pandje... maar ja. niet op het bier, want dat kreeg de kans niet om te bederven. Nee. <laughs> er waren wel uitbaters die in januari, februari... bij Tatus kwamen kijken waarom het daar elke avond vol zat. Ja. Ik weet wel, in de tijd dat ik daar nog kwam... Uh, had hij wel eens een kerstboom in, uh, in zijn ja. zaak staan. Maar die kerstboom... Ik okay, heb net een die... foto van Hans Botman ah. van de, de gedom. Ja. Ja. ja, maar die kerstboom die bleef staan. Nou, bij Pasen uh, flikkerde hij er ja. eens een keer uit. En, en toen was er geen nacht meer aan die paas. Ja, fantastisch. Hij organiseerde ook altijd allerlei dingen. Ja. En had hij dus... een, maar een goede ja. foto is dit. Ik, ik heb hem ook, maar daar staat half op. Ja. En hier staat hij helemaal op. Ja. Dat ja, zal dan wel een, een, een ja, foto, dankjewel Hans. Dat zal wel een foto zijn uit uh, het rijke, Illustre Kroegverleden, die Zandvoort Rijk ja, is. Prachtig, ja, maar toen hij dat begon, volgens mij, heeft hij het toen voor 11.000 of 12.000 gulden gekocht ja. als onbewoonbaar verklaard oud-Zandvoort visserswoningje. Ja. Ja. En daar is hij uh, toen, nog in, de uh, toen ter tijd nog in de letterlijke zin des woords een shop in begonnen. Zo was het, ja. En op een gegeven moment, uh, dat, dat draaide op zich al goed, dus zat ik op de MAVO nog. En op een gegeven moment uh, had hij een alcoholvergunning aangevraagd. Ja, en toen was de beer los, natuurlijk. Ja, dus dat het gewoon uh, elke avond. Mijn... dat dat uh, half uh, gesmolten koffiezetafraatje. <lacht> wat ik gewoon ook bleef doen. Ja, mijn, dat oudste dat... Zus heeft, uh, oh. mijn oudste zus is door mijn vader daar ook uh, weggeplukt. Dus, ja. Uh, ja, ja, ja. ja. Dus... <lacht> en uh, later uh, kwamen mijn vader en uh, Wilfred Taters nog uh, elkaar tegen in het VVD-bestuur. En er werd daar toen ook nog over gesproken. <lacht> dus, ja. <lacht> ja, jongen, dat was een geniale tijd. Dus, dus, de... dus dat, uh, dat uh, was ook een beetje het korte uh, verhaal. Wil jij ja. daar even uh, uitgevogeld, uh, Taters, zijn, uh, zijn van? Nou, de van de graaf noemde hem altijd Wilfred Taatort. Wij noemen hem altijd Bilpret. Bilpret, ja. Nou, uh, en heeft daar een keer ja. een tekeningetje gemaakt... volgens Marlomoers kont weg op een bierveeltje. Het hoofd van Rens met het lijf van Bodo. Ja. Bodo was de hond. Bodo was de hond. Nou, ik ging kapot. Ja. Wat briljant. Het is je nooit meer gelukt om dat na te maken? Nee, hè? Nee, het is oh, dat is Het leek heel erg. Maar ja, op een gegeven moment... Uh, werd, uh, ik, als ik het goed heb... uit de overlevering, uh, Tatus gebeld... Ja. door een van de uh, dames van Lichte Zee... uit Amsterdam. Die had zijn hond op de trein gezet... want die was niet vergeten. <lacht> <lacht> Toen die even naar de uh, Ron bodem van de trein te halen... <lacht> Dan wil je wel even aan het eindpunt staan, want er ja. is iets voor je. Ja, Dat is zoiets. Fantastisch, je god. Ja, en Bodo heeft natuurlijk uh, uit de koelkast van Sommerlust uh, kans gezien een hele rosbief te rooien. Ook nog? Die liep met een hele rosbief in zijn bek voor <laughs> de Echt waar? Dat hij met Sommerlust uit de koelkast gaat. Ja, dat was een uh, slim hondje die mode. Ja, ja. <laughs> over over huisdieren die in Zandvoort wat pikken. Ik heb ja. er ook nog wel eens één een, uh, meegemaakt. Ik uh, liep de kranten dus in, uh, in de Hoppenmaatstraat. Dat is een beetje echt zo'n ouderwetse volksbuurt. Het Haalens Dagblad liep ik daar. En wij hadden in uh, de tijd dat, uh, dat, uh, dat wij opgroeiende kinderen hadden... had mijn moeder een hulp in de huishouding. Dat was Tante Koeckiebol. Voor de mensen thuis. Otter. Nou, dat was echt zo'n op, op, op een top uh, dame. En die uh, zei op een gegeven moment van... Uh, ja, da, er zit hier een een of andere vervuilende rotkat in, in, in de buurt. Nou, die noem ik Hitler. Oh. Hitler? Ik zeg, uh, ja, is zo brutaal als de beul. Wat deed dat beest? Er was op een gegeven moment al staan dat de, de keukenramen uh, overstonden bij een van die mensen. Ja, dan uh, kwam hij wel eens binnen. En dan uh, jatte hij zo een bierstuk. En dan hoor je op een gegeven moment <lacht> iemand in die keuken. Ga! Nou, ja, dan was die kat erbij aan de halen gegaan. Dus, dus ja, ja, dat, man, dat, dat soort verhalen heb ik wel eens gehoord. Goed. Ja, maar ja, Bodo was er ook zo ja Ja, Bodo was op een Bodo gegeven, gegeven een moment uh, kon het ook gebeuren dat uh, Tatus gewoon thuis op tv zat te kijken. <laughs> ja. Dat kroegje leeg was, dat gewoon mensen... niemand <laughs> ja. <hij> achter de zelf tappen. Zelf tv te kijken. oh oh fantastisch, ja. Ja, dan met oud-jaar, uh, uh, waar je het net al even over had, ja. Jaap. Die kerstboom. Ja. Op een gegeven moment uh, had die oliebollen gebakken, taten. Ja. Ja, uh, ja. Verkeerd, moet je gewoon niet doen. En uh, ja dan zei hij, ja, uh, het is niet de bedoeling... dat er met de, die oliebollen gegooid wordt, eet smakelijk. Ja. Nou, hup, dat was in no time gooien met die oliebollen... door de hele genomen. Ja. En op een gegeven moment hadden ze ze op de lampjes van de kerstboom geprikt. Oh, ja. Toen vallen ze heel kort en toen hoorde je... Hele Helemaal stoppen Die dat is er helemaal over, dus natuurlijk. Ik ja. kan me wel iets meer voorstellen. ja. Oh, oh, ja er was een keer datus dat, uh, dan, en uh, het was heel druk, en dat haalde een glazen op. En die had dan ach, ach, uh, ach, zeg ach, maar 2 ja. meter glazen zo. Ja, ja. Had die vast. En toen kneed ja. Bouw die in je kont. <laughs> Nek dus alleen maar niet. Ja. Ja. Ik hoef niet te vragen wat er met die, uh, die rij glazen is uh, gebeurd. Ja, dat was ja, niet meer. Die waren het niet meer. Die oh, vielen oh, gewoon de... naadloos op de grond. Maar ja. helemaal over zijn zij. Ja, dat, ja, dat, dat is ja. ook over zijn zij. Het hadden ze chronisch over zijn zij. Ja, altijd. op ja. een gegeven moment stond bout. Uh, die leunde op het open haartje wat daar stond. Flikkerde die hele schouder beneden. Ja. <lacht> <lacht> ik heb er ook een keer gezeten op de hoek. En hij had een, een, een hoe heet het? Een, de, de, aquarium. Ja, allemaal, ja allemaal goud. En die had en die vroeg. ook inderdaad. Vies. En toen dus zat ik erbij. Ik, ik denk, wat gebeurt hier? Het zakje zo begon te lekken. Het glas is helemaal goed. Begon het aquarium te lekken. En op een gegeven moment ging het langzaam bij elkaar. Er vielen zo die vissen op de bar. Eén groot waterballet. En plastic zakjes erbij, die vissen erin. Fantastisch. Oh, ja. Hij had inderdaad... Alleen maar hij had, alleen maar hij had ja. inderdaad aquariums ja. op, uh, op de bar ja. staan. Het ja. dat, dat, dat, dat gegeven... was nooit schoongemaakt. Dus nee, de ook reten niet. waren groen. Hij nou. ja, had een Sinterklaasstaf. Hij had hier op een gegeven moment oh, ja. opgehangen. Ja. En toen uh, gingen ze inzetten wie uh, nou de uh, eerste was... die uh, die staf er, uh, eraf oh, ging halen. Ja, was ja. het Boudewijn Loogman of Ger Loogman? Oh, dat en, <laughs> Keep it in the family, ja? Dus wij kwamen met z'n tweeën bidden... En, uh, en Boudy zegt rap, Nee, dit is nieuw. Die staf, je <laughs> allemaal mensen juichen. Ja, <laughs> dat gewonnen. Gewoon een weddenschap. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja, allemaal dat en soort dingen. En uh, zo'n zondag... dus zo middag uh, deed hij dan uh, daghap. Daghap. Ja, daghap. Maar uh, ja. Had een heel scharre voorneusje, uh, zo'n ja. enkel ja. pits ja. Uh, ja. dingetje. En dan, uh, maar als je dan zo'n... Want dat is altijd een vaste daghap Een hele kleffe hamburger met zo'n schuimrubberbroodje broodje. <laughs> en, uh, maar als je er erin bestelde, ging je helemaal uit z'n naad. Hij zei, hé, hey, eet hem even een beetje hierop. Want straks uh, aan het einde van de bar, als de mensen dat ruiken, wil iedereen straks. Wil iedereen dan, uh, <laughs> Ja, een <start in> hamburger. <laughs> <laughs> maar ja, die vette walm ging een nood aan. Hé, voor <laughs> hey, mijn daghap Kom. <laughs> Ja, want dat gaat helemaal goed. Nou, laat maar horen, Geert. Laat maar even een, een, een vrolijk duintje, dames en heren... om al deze indrukken te verwerken. Zeker. Want dat is wel belangrijk. Hè? Ja, die herinneringen aan de genomen mensen. Het dus leven is een verwerkingsproces. Dat zeg ik. jij nog koffie? Ja. Moet even verwerken. Ja. Weet je nog? Uh, way back in 1968, The Collectors. 68. 1968, The Collectors. Oh. Ja, dat, dit, dit, dit, nummer, dit, dit nummer draaide wij vroeger. Dat. toen we naar uh, je vrouw. Yeah. Rea als, als, als jongeling. In 1971. Uh, daar, pitte <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> 1971, hebben we nog opnames van, hè? Kunnen we wel eens laten horen, is wel leuk. Geluidsfragmenten. Geluidsfragmenten. Ja, ja. ja, ja, ja. dat ja. lijkt me wel leuk. Uh, dat is een beetje een soort geluidsarchief. Ja. wat wij uh, hier in Zandvoort dan hebben, denk ik. Ja. Hé, hey, ik wil nog even. Uh, uh, zelfbevlekking doen? Zelfbevlekking doen. Ja, dat dacht ik al. Ja. ja ik uh, nou, uh, op de Gemeente Zandvoort, de, de, de, de, de, de website van de gemeente. Uh, kan je alle, alle podcasts die ik heb gemaakt uh, beluisteren? En de laatste is met uh, makelaar uh, Timo uh, Geven. Dat is erg leuk, een leuk verhaal heeft hij. En, uh, we hebben er vijf gemaakt. David Molenberg, de, de burgemeester. Uh, Marike Louise, uh, jongerenwerkster. Uh, autocureur Jan Lammers. En Lifeguard Ernst Brokmeijer en Tel Bluis. En uh, je kan je abonneren. En dan kan je, kan je meeluisteren, dat is leuk. Nou, dat, is, dat zijn toch weer mooie standvorsen... Beleven is g. Ja, en je kan zelfs de uitgeschreven tekst van de podcast ontvangen. Ook dat nog. Dat vind ik wel ja. heel erg modern worden. Um, ik zie ook uh, David Molenburg in het rijtje staan. Die ja, heb je top. ook uh, geïnterviewd. Uh, ging dat over het dorp, Mag ging dat ook over zijn muzikale uh, ook, smaken. Ook. Want uh, die muzikale smaken komen namelijk uh, de richting van mij eigenlijk op. Hè? Ja, ja, hij heeft een hele afwijkende muziek nee, dat weet ik. Dat weet ik. En, en uh, hij is ook bassist. Klopt. En uh, het is een bijzonder leuke film. Ja, um, en ik denk dat wij wel heel blij moeten zijn met zo'n burgemeester. Vind ik, vind ik die staat ook. dus gewoon midden in het leven, weet je wel. Die nee, begrijpt het. Ja. En die komt, hij komt oorspronkelijk uit Heemstede. Dus hij kent Zandvoort goed. Ja. En dat vind ik ook wel een soort van belangrijk voor burgemeesters. ook Is het een, een verplichting? Uh, als burgemeester zijnde om ook in de plaats te wonen... Ja, daar ja. waar je de burgemeester bent, ja, ja, nee, ja. of dat ja, niet? Ja, nou ja, ik, ja? Ik, ik, ik vind van wel, het Montoro, ja, Maar, is, maar, maar, je maar pff, kan het, je... het is wel gebruikelijk, laat ik het, laat ik het zo zeggen... Het is, het is gebruikelijk dat dat gebeurt. En, nee, ik uh, denk wel dat, dat mensen dat liever hebben, maar... Ja, Molenburg, uh, die, uh, die, heeft woont ergens, ja, die woont ergens op de boulevard. Oh. Dus die, heeft, die kijkt uh, vanuit zijn appartement op de zee. Oh, kijk aan. Daar, uh, daar kijkt hij op uit. Dus ik uh, weet dat, uh, dat hij daar ergens een van die. Uh... Weet je, wie de uitvinder is van de podcast, ja? Nou, pot. Pol. Pol, Pol, -pod. Pol podcast. Dat hem, hem genoemd ja. eigenlijk ja. maar, maar, zei... beetje, maar ik ben nee. niet zo thuis in de Cambodjaanse keuken hoor. Dus, uh, dus de, uit, blij. De, de uitvinder is uh, Adam Curry. Ja? Ja, ja. ja. Echt waar. Adam Curry. Ja, dat, dat Curry kan he, wel nee, komen. Nee, dat is zo. Ja. Adam Curry is begonnen met een podcast, die heeft de naam verzonnen. En die heeft uh, ja, uh, dat verzonnen. Ik, ik zag een. Op ken jij een... Adam? Ja, heel goed. Oh, ja. heel goed. Adam was een vriendje van me vroeger. Ja, en, wel, uh, met, met Kees Baars had hij toch een programma? Ja, ook nog. Mm, ja. Ja, niet. Ken ik dat van. is. Ja, Kees Baars en Alfred Lagarde was dat. Ja. En Alfred Lagarde, hoe heet het? Uh, uh, Countdown Café. Ja. ja. Geweldig programma en, vond ik dat overigens. En uh, bij, bij, bij, bij, bij Adam kwam elke vrijdag bij, bij, bij ons eten en, en uh, lunchen gezellig. Oké. Okay. En uh, daarna had die uitzending en ik mocht ik mocht altijd uh, een van de weinigen in de studio komen. Dat was de pre-pai periode toch? De pre-pai periode. Ja. Nou, dat, ja. en, en op een gegeven ja. moment ging hij met pai en toen mijn toenmalige vrouw die, ja. uh, die zei van uh, wat doe je met het oude lijk? <laughs> en, <laughs> toen was de vriendschap een beetje minder. Oh, ja. <laughs> en, uh, maar hij heeft uh, ik, zag, ik zag een interview uh, op tv. Uh, ...van uh, Steve Jobs... ...de, de, de, de, de uh, oprichter en, en uitvinder van, uh, van, uh, van Apple. En, Steve Baantjes. Uh, ja, uh, dat is wel een uh, man, mannetje hoor. Ja. En die, uh, die had het over uh, Adam Curry en over de podcast. Aha. Dat vond ik oh, wel heel bijzonder. Dat wel, ja. Ja. Weet je, anders is toch weer een soort van Nederlander die dat doet. Hij woont nu in Amerika weer. Ja. Oh ja. En, uh, ja. En, uh, uh, ja, ik weet niet wat hij doet. Hij heeft uh, nog even een tijdje bij Veronica ook uh, gezeten... Dat weet ik wel. Ja, hij doet ook nog uh, voor Grand Prix Radio. Doet hij ook, doet hij ook nog wat? Ja. Samen met die Alexander Stevens. Want dat was een van zijn sidekicks bij Veronica. Oh, ik dat is Ja, dat, ja, dat ja, weet ik wel. Ja. Michel Veenstra was de andere. Die maar is wij, wij, wij, wij zijn natuurlijk een land. Het is toch niet te geloven wat wij allemaal doen? We hebben Max Verstappen. We hebben, uh, kan uh, kan uh, nog Walshow? Hebben we ook nog wals, ja? Ja. ja. We hebben Frank Paardenkoper alias Dingetje. Uh, we hebben... <laughs> nou, ik zit ik te, nou te veel mop te noemen, Frank. Eigenlijk te veel mop ja, te noemen. Ja, ja, dat wel. zeker. Wat verdorie moet ik dan altijd zeggen. <laughs> <laughs> nou, laten we... Zullen we uh, zal, zal ik mijn kutnummer er nog even tussendoor... Jasen, want dat hebben we nog niet gehad. Oh god, ik krijg je dat ook nog. Ja. Dat is Wat, heel is de, heel Wat is of, het? Nou ja, ik, Nou we kunnen hem ook overslaan. Dan sla ik hem over. Dan vind ik het ook niet erg. Maakt niet uit. Dan gaan we gewoon weer lekker... Ik Dan doe ik de schuif dicht en dan mag jij nog een keer lekker. Gewoon lekker. <laughs> ja! Stellen we uit! Broer, maar wat, ik, ga, ik, is, is, ik ben is, nu even niet van de agenda. Kom zeg. Als, hey, maar, als jij is, nou zegt van, nou, Ik heb nog het, een lekker nummer. Is het nou zo slecht? Nee. Is nou, is Chicoria zo overleden? Wie? Chicoria. Chicoria? Chic Korea. Chic Korea. Chic is een pianist, een virtueus. Virtuoos. Liberatie. Want een uh, vriend nee. van mij in New York die uh, heeft met hem uh, opgetreden. van. Oh ja? Oh. Garcia. ja. Ben ik Meen je kent. dat nou? Ja, die kent hem heel goed. Wat grappig. En uh, Stanley Clark. En, uh, ja, ik zat een keer bij, bij uh, <coughs> iemand uh, thuis. En die was uh, drummer. Mm -hmm. En toen kwam ik bij Stanley Clark binnenlopen. <laughs> ik was helemaal in de war. En dat heb ik niet nee. zo snel. Nee. Ben ik dit? Ja, denk ik. Oh ja. Wel. Out of touch, als heel we het zo goed, hoort. Heel goed, heel ja, goed. Van Hongen Noot. Ja, ja. ja, we <laughs> wel goed bezig, hè? Ja, ja hè? Kan zo ja. Mee doen we meedoen aan een popquiz. Af en toe heeft hij een kutnummer, maar... <laughs> ja, dit is het niet, hoor. Dus... Uh... laat maar horen. Waren dat. Hal en Oats. Oh. Hal en Oats. Wil Alberti, dan krijgt hij Alberti. Ja. Uh, ja. <lacht> ja. Goed. Nou, hebben we nog maar. iets? Uh, ja, ik weet het niet. Ik bedoel, we krijgen zo nog een top 10. Ja, die krijgen we zo. Dus dat, die hebben we nog. Ja. Ja, die kunnen we nu wel doen. Denk ik. Nu al? Ik, ik zou het gewoon is het? doen. Ja. Maar, ah, we nou, we de hebben nog we wel de tijd. Uh, nog. Ja, ah, dus, Dan kunnen we wel iets, uh, nog uh, iets bespreken. Ja. Wat uh, de aandacht... Uh, wat vind jij nou de leukste uh, actie van de, van de supermarkten voor de voetbal? Wat, vind jij, wat, is, wat nou, is jouw ik, ik, geen, voorkeur? Ik ben helemaal niet van de voetbal. Jij gaat ook ja. geen uh, juichkeep? Uh, oh, dat is erg. <lacht> die Frank Lammers die moet wel heel, heel, heel... En dat wordt hij ook natuurlijk goed betaald. Worden. worden. Frank Lammers vind ik wel leuk. Ja? Ja, ja die vind ik wel oké okay daar. Dan moet ik wel vreselijk om lachen altijd. Ja, ik vind hem eigenlijk ook wel goed. Ja, ik vind hem al wel... ik zo goed, jongen. Hoe die ook met die juichkeep naar de buitenrent Zo professioneel. Ja, echt... nou, dat ja. is fantastisch. Ja. Uh, zo ja. doen er maar weinig, denk ja. ik. In de ja, en, en dan heb je de, de, uh, Jumbo uh, met de eh Wolter Kroes met Plus met uh, de Bricks. Om je eigen voetbalveld mee te bouwen. Ook altijd heel erg leuk. Uh, Hornbach wil uh, Nederland de komende maanden oranje maken... met Veronica Radio. Ach, ach ik word er niet, Lidl het niet doen. Lidl strikt Raphael van der Vaart voor klop. de EK-campagne. En Aldi... Ja, Frank. Hé. Hey. Uh, die heeft de nieuwe campagne op het prijsbewuste Oranje Leging. Ja, het zit allemaal in dozen. Je boodschappen. Ja. Is dat niet twee... <tus> nou, dit is leuk. En dan zit je zo. Want ik heb hier een, een beeld van, uh, van hoe, het kan, hoe het kan worden, Frank. G, het, ik is zie je, van een, het is van ik een de triestheid. Maar ja, aan de andere kant, het is wel kant. allemaal Nederland. Ja, dat wel natuurlijk. Ik, dat vind ik wel weer Ja, ga, ga, Jij vindt het wel leuk dat voetbal... Uh, nee, nou, niet, het, voetbal niet, maar nee. ik vind wel leuk dat die mensen zich allemaal zo in... Uh, ja, dat ja, vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dat ja. ja, is toch hartstikke leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja, een beetje vrolijkheid in deze sombere tijd. Ja, dat is... Nee, nee, nee, een, een beetje kleur. Hier, samen op de bank voor de Oranje. Ja, ja. Kijk, en, oh, leuk, leuk. Kijk, nou, dit is allemaal... En, dan, uh, en, en dit is toch saai? Het is toch heel saai? Ja, misschien moet als je maar, dan uh, niks aan hebt ja. nee? en je gaat kijken. Ja. En je, ah, je, mag dan je, weer, he? je mag weer. Met, je mag, uh, vanaf <laughs> juli mag je weer gewoon met uh, acht man in, uh, in een huiskamer zitten. Dus dat, uh, dat schijnt uh, wel. acht man? Ja, acht mensen. Ja, ja, een, moet ik Zonder mondkapje. Ja. Ja. <coughs> Zullen we Ik heb wel even een, uh, een, een goede tip voor jullie. Ja. Want een mondkapje is natuurlijk een heel naar, als je een bril hebt. Ja. Dan, word je daar, dan word je daar niet blij mee. Nee. Kijk, en ik heb die twee lagen eruit geknipt. Oh. En dan hou je nog één laagje over... Het ja, mag ja. eigenlijk niet. Nee, maar. <laughs> het, is het, maar is, het ademt heel lekker. Ja, ja. daar gaat het om. Want het en daar gaat het om. is een nutteloos device. Het is, in is redelijk nutteloos. maar Zullen we die top 10 maar uh, gaan doen? Ja, uh, ja, dan laten we ja. Het, Want anders dan komen, we, uh, dan komen we echt in. Uh, oh, in uh, een heel goed Oké, okay, uh, we hadden het net over kranten. Jij, uh, ja. jij loopt ook kranten. Ja, plaatselijke kranten. We doen de top 10 van de populairste kranten van Nederland. Ja, ik kijk mee. Maar wie denk jij dat. De populair. heel populaire krant. Nou, ik zal beginnen met. met uh, want dat weet je toch niet. Het Brabantse dagblad staat op 10. Hmm? De Stentor, nog nooit van gehoord. Dat is een krant die 2003 wordt. Als volle hmm, uh, en omgeving. Uh, Flevoland, achterhoek, populaire krant. 8. Uh, de Li Limburg. Limburg. Kijk aan. Op 7. Het dagblad van het. Van het noorden? noorden? Ja, heel goed, heel goed. goed. <laughs> Eén keer goed. Ja, jij dacht natuurlijk eerst het uh, oosten, hè? Ja, ja maar ja. het is... Uh, het is gewoon het noorden. Ja, dat zei je nog. Ja, en dan, dan hebben we natuurlijk de Gelderlanden. De Gelderlander, ja, de ja, die, nee, je wel. die mag ja. niet in het rijtje worden. De vier. Tot in de jaren vijftig was de krant uitgesproken Rooms-Katholiek... Ja. En toen dit werd losgelaten... konden een aantal kranten uit de regio worden overgenomen. En dan begon ook de aantal lezers te stijgen. Dus ja. Daar doen ze het voor, ten ja. ja. Nou, nog steeds uh, over, uh, uh, uh, over godsdiensten gesproken. Trouw is natuurlijk een uh, krant die uh, voor de katholieken onder ons... Uh, uh, altijd heel populair is geweest. Het was uh, een illegale krant die door verzetstrijders werd uitgegeven... in de Tweede Wereldoorlog, wist je dat? Ja. Ja, heel goed, Frank. Ja. ja, en jij kent je klassiekers, ja. hè? Honderden mensen die aan de krant werken... zijn opgepakt en vermoord door de Duitse bezetters. En na de oorlog was het dagblad niet langer illegaal... en speelde de krant een belangrijke rol in het de politieke debat in Nederland. Op zaterdag editie van Trouw zijn 430.000 mensen geabonneerd. Nou, op vier staat het... Uh... NRC. Heel goed, Jaap. NRC. Ja. In 70 werd de eerste editie van het NRC Handelsblad... Uitgegeven. In de linkse groene krant. Wat staat er. Er eigenlijk voor? Mm, nee? Nou, oh, ze zijn ja, journalistiek... staat de LAC voor? En, uh, en nieuwe het is, nee, Corant. Nieuwe Rotterdamse Courant, daar staat het voor. Ja, nieuwe Rotterdam, maar ze zit in Amsterdam, dat vind ik allemaal wel ja, al ja, heel graag. Ja. Nou, op twee, uh, op, uh, drie, de Volkskrant. Volkskrant, nou, de azijnboden. De azijnboden. <laughs> voor de ware <laughs> uh, ja, ik en, vind uh, En bijzonder, bijzonder populair ja. onder azijnpissers. Ja. En of twee, het uh, algemeen ja, okay. dagblad vind ik wel knap. Want het is uh, met het een krant van 341.972 kranten. Ja, en dan blijft er nog maar één over. Geek. Dat is de, relbode. De, relbode. Ja, de Ja, de gele de taverschrift. De Hij de ja. is al jarenlang de meest gelezen krant van Nederland. De krant ja. werd in uh, 1893 opgericht en focust zich voor een groot deel op amusement. Sensatieberichten, nieuws over beroemdheden en sportnieuws voeren de boventoon. Vooral in de bijlagen van de krant. Dat maakt een populair dagblad voor lezers die een goede combinatie van nieuws en vermaak zoeken. Had u dat? Nee. <laughs> nou, dat is dus... Uh, ja, mooi. Ja. ja. Nou, dan gaan we volgende, volgende week doen we de tien sterkste merken van Nederland. Van de ja, wereld. van de wereld zelf. kijk aan. Ja. We gaan internationaal volgende week. Ja, we gaan internationaal. We goed, goed idee, Geheer. Goed idee, goed idee goed. He, hoor. Ja, ik doe ja. het niet zomaar. Het is best, best heel lastig. Maar je moet het, het je, iemand ja. moet het doen, weet ja, je wel? En het is voor de luisteraars natuurlijk, die nee. luisteraar. Ja, ZFM, de kant nog walshow. <laughs> Elke dinsdag van 10 tot 12 uur. Heet. <laughs> nou, Hij leeft nou, nog voort. Dollig, Brown's. Ja, Dolf leeft nog voort. Hoeveel, hoeveel uh, hebben we nog? Nee, uh, nog niet. Goed. Wat zeg je? Eén is altijd Ja, mooi. Eén, e, Eén e, e, e, e, is word niet goed. Je, ik word niet goed. <laughs> het jaar constant in die fietstas. Uh, uh, oh. En en, en hele Summer de de, van iedereen had het gezien. Ja, ja, ja. En Donner Summer is uh, ooit begonnen bij Dolph. Ja. Evert, uh, start ja. de plaats. Ja. Ja. Uh... <laughs> ja, ja, daar hebben we nu Begurzies geen tijd meer voor. Nee, nee, maar, Toen was een vriendje van mij, een collega. Daar sliep Donner Summer altijd thuis. Oh ja. Ja, bij Ton van de Bremer. We'll be right back soon after this. Ja, nou, dat zal dan nog over een week zijn. Want dan dat zijn zal over we een week zijn. Week dan we, dan, van, dan zijn we er weer. Dus uh, Ger, jij gaat je prik halen. Frank gaat nog even ga kijken of die halen. auto nog ja, snel zeker. terug... En ik zei de gek, ik ben er donderdag weer met... Uh, weer niet zeggende muziek in alternative Natuur Dag het hoor. Ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...